Jelle Visser met het NOS-journaal. In het Utrechtse dorp Hoeven Haag, vlakbij Vianen, komt een mobiele politiepost. In korte tijd waren er twee explosies in het dorp bij woningen en dat levert veel onrust op. Ook komt er extra camera- en politietoezicht en zullen er meer boa's en handhavers gaan rondlopen. Bij de explosie van gisteren raakte niemand gewond, wel raakte een aantal huizen zwaar beschadigd.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 Het weer zonnig, maar in de loop van de middag vanuit het westen meer wolken, ook kans op regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen meer bewolking en kans op wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Vijf morgens is het hele stel al in de weer Ze gaan naar Spartio's en pa die zegt dat u het verkeert Zandvoort, aan de zee Aan de zandvoort, aan de zee Met vader, met moeder, met broertje en met zusje O, tante vriend en de hele familie Is daar aan de zee. De groep Sahil, de 6e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 ik vraag me af of er al eind jaren 40, maar misschien bijna wel zeker, uh, begin jaren 50, uh, stonden de eerste uh, echte Nederlandse Formule 1 coureurs al op. Ja, wat, wat er gebeurde in 1952... werd het officiële wereldkampioenschap Formule 1... Mm -hmm. opnieuw geïntroduceerd door de FIA... de Federatie Internationale Automobielsport. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dat circus bezocht ook zandvoort in 1952 in zijn eerste seizoen. Dus dat is een hele mooi issue voor het circuit. Er werd ook opnieuw asfalt neergelegd op het circuit. Ja. Helemaal opnieuw, die 4,2 kilometer. Alleen maar omdat die wedstrijd verleden werd. Dus dat was wel heel serieus gebeuren. En toen waren er twee Nederlanders... die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 Zo, dat was dat weer jongens. Nou moet ik maken dat ik wegkom. Want ik moet voor tiener binnenwezen met mijn auto hoor. Want eh, anders val ik onder het veroorzaken van burengerucht. Kent ja. Meneer Korstijn, zou jij dat apparaat even willen aanslingeren? Ja. Daar gaat hij hoor.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 en ook hier op het circuit van Zandvoort uh, actief waren... Denk ik denk dat we nu uh, naar een ander tijdvak gaan. Ja, we gaan, gaan. Uh, begin jaren 60, waarin we, eigenlijk eind jaren 50, begin jaren 60, waarin we Karel Gaudin de Beaufort tegenkomen. Ja. Een, uh, een prachtige Nederlandse heer van Maren en Maarsberg, een officiële adel. Hij ja. was een prachtig mens. Een uh, race in de jonkheer werd hij wel genoemd. Kareltje was bijna 2 meter lang en 118 kilo zwaar. Dat is echt een indrukwekkende postuur. Mm -hmm. Paste ook bijna in geen enkele raceauto. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hij was helemaal begaan vanaf autodelen vanaf 1956 ja. reed hij vooral in postjes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 Oh, dus het uh, uh, uh, stuk historie is in ieder geval wel maar, bewaard uh, gebleven. Ja, en als je het dan over Porsche hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Ben Pon, Uiteraard. 1962, een one-off, zoals dat dan heet, van deze Ben Eén keer uh, gereest in, uh, in een uh, modernere Porsche trouwens, 1962, dan Carlo Godet. Hij uh, reed in wedstrijd, heeft twee ronden gereden en toen ging hij over de kop in het schijfvlak. Stond uh, triomfantelijk tussen de mensen en de duinen in van, ik heb het overleefd. Maar hij heeft daarna nooit meer in een formulewagen gezeten. Omdat hij altijd een dakje boven zat.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 die dan dit jaar moeten, moeten worden. Dus ja, het, uh, het zegt dan wel uh, genoeg. Ja, ben was een uh, heel bijzonder figuur. Natuurlijk het, het beroemde verhaal tussen Rob Slotenmaker en ja. Ben Ton. In het Racing Team Holland hebben we het al eens eerder over gehad. Het verraad van Monza. Ja. Waarbij beide heren tegelijk over de finish zouden komen. Maar Slotenmaker, Slotenmaker niet zou zijn. Om dan toch om op dat moment net even dat stukje voorsprong te bakken... en overwinning in Monza op de het, het was ook meteen... Furieuze Ben Pon, ik geloof dat hij tien jaar niet meer Rob gesproken heeft. Ja, het was ook het laatste uh, de daad van uh, Slotermager bij het Racing Team Holland. Ben Pon, uh, uh. ja, inderdaad... Uh, Heel kort Formule 1 uh, gereden, maar meer in, uh, ja. in dit wedstrijden dat jij schetst. Hè? Dat, wat ja, heel afstands is bij wedstrijden in, geweest, in, uh, in de GT-klassen en dat soort ja, dingen. Het mooie Palmares in de autosport gehaald alleen. Altijd met een dakje erboven. Ja. Nooit uh, in de Formule meer. Ik ga weer eens dus even kijken, want ja, we hebben toch weer een blokje afgesloten. Uh, gesloten. Dan gaan we toch weer even een stukje muziek uh, draaien.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 Is. So Je zo, uh, zou kunnen verwachten in een programma als Golden CFM bij Jovanes uh, en de Efforts op maandagavond. Ja. Ja, dit, dit zeker. Um, terug nog heel even naar Ben Pon en Karel de Godin Beauvoir Want uh, dat waren toch mannen die uh, uh, ja, van een bepaalde statuur, zeker de uh, eerder genoemde Karel de Godin.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 in ieder geval twee Formule 1-rijders... Uh, uh, uh, van Nederland uit... En dan gaan we volgens mij uh, richting jaren 70. dan ja, gaan we richting CO, jaren 70. Toch een klein beetje adel. Gijs van Lennep. Ja. Gijs die uh, ja, natuurlijk bekend werd door uh, zijn sportwagenraces. en met name ook de DAF Formule 3. Ja. Een uniek Nederlands product. En in 1971 won hij de 24 uur van Le Mans met Helmoet Marco samen. Ja. Helmoet Marco die nu dus de teammanager is van Red Bull Racing. Ja. Zeer succesvol in de autosporten uh, daar halve. Ja, Gijs van Lennep kreeg in 1971 de kans om te starten in de Surtees in uh,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 Later in 1973 heeft Gijs weer... Uh, familie op Zandvoort gereden. En dat was uh, de tragische wedstrijd... waarin uh, Roger Williamson verongelukte. En van help die daar gewoon... zijn eerste punt voor Frank Williams. Voor het Iso-Malbro-team opeiste. Door zesde ja. te worden. Ja. Hele krampen prestatie van Gijs. Dus ondanks alle problemen in die wedstrijd. Ja, Overigens uh, is daar nog een documentaire over gemaakt. Over dat tragische ongeval van... Ja. Uh, Roger Williamson... in het uh, televisieprogramma Andere Tijden. Ja. Daar is Gijs van Lennep uh, toch ook heel duidelijk uitleg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 En uh, dus eerst het rondje dan uh, heel veel rook, zegt hij.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 Good morning starshine, the earth says hello, you twinkle above us, you twinkle below, good morning stars. Good morning, sunshine. there's love in your sight, reflecting the sunlight in my lover's eyes, good morning, stars. zang Zo, so, nou ja we, het is alweer halverwege van uh, dit uh, programma op uh, zondag, nee, zaterdagmiddag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 Dan kijk ik Erik Wijers wel eens aan. Dus dan is nou goed, uh, geen bericht, goed bericht. Ga maar gewoon door tot je zegt dat ik weg moet. Maar dat is nog steeds niet het geval. Dus, uh. Heb jij ook een Formule 1-wedstrijd gedaan? Ja, zeker. Ik kriebos? heb er een Formule 1-wedstrijd gedaan. Dat heb je gedaan? Nee, niet één, maar één op Zandvoort. Ja. En ja, een aantal voor uh, Eurosport dan. Ja, oké, okay, maar gewoon voor Zandvoort. Voor Zandvoort één, in keer. Keer. Dat was 1985. Dat was de laatste. Daar had ik een bescheiden ja. rol in. Maar ja. Ja, goed. goed, je hebt hem wel gedaan. <coughs> Daar komen we langzaam naartoe. Bij die, uh, bij die laatste Formule 1-wedstrijd van 1985. <coughs> Maar uh, we gaan eerst even nog uh, het lijstje verder afwerken. Ja. Want uh, we waren gebleven bij uh, Gijs van Lennep. Wel 75 wel. gestopt. Uh, 76, wat je zegt, is hij later nog uh, 24 uur. En dat weet ik nog: dat hij samen met Jackie X in die Porsche uh, de tweede keer uh, Le Mans wist uh, te winnen.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 molen kon rijden in de autosport. Boy High hebben ze gesponsord. En uh, ja, je had dan ook Rolof Wunderink... De, de derde man die een aantal races mm -hmm. gereden heeft. Een man uit Eindhoven. En die werd dan gesponsord door de, uh, de Hogenboombewaking, HB-bewaking. Ja. En dat was uh, ja, een, een club die, uh, van Rob en Rody Hogenboom waren Amsterdammers. Die hadden een beveiligingsbedrijf. Ja. Hun vader was visseur van politie. Een oude collega van mijn vader. Ja. In de Wormenstraat, dat weet ik. Ja. Vandaar dat ik die geschiedenis goed kan. Ja. Die mannen hebben ook echt heel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 beveiligingsbedrijven uit Nederland niet die enorme kapitalen kan blijven neerleggen. Maar. Ja. Dus ja, boy haaien, een paar races in de Formule 1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 Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to me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 Toen hier is ja, het uh, heeft een aantal keren dat Theodor. we mogen meedoen. Het leuke is van Jan anders dat hij op een gegeven moment ook een, een teamgenoot had die heel bijzonder was. Dat was Slim Borgut, een zweet. Ja. Stim Borgoed was de drummer van ABBA. Die dus ook Formule 1 reed. En ja. dat, uh, dat was een tijdje zijn teamgenoot. Dat, dat moddert zich allemaal zo door tot 1982-83. Hij heeft toen met een Theodore gereden. En Theodore was op Formule 1-noten gebouwd. Onder uh, ja, financiering van Teddy Jip. Een hele rijke man uit Hongkong. Ja. En uh, ja, die, die zag wel wat in Jan. En Jan was natuurlijk een heel amabel mens. Nog steeds. Ja. Iemand die een verhaal kon vertellen. Die sponsors kon overtuigen. En ja, dan, dan zie je hoe mooi die dat gedaan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 heel veel geld heeft gekost. Want uh, hij stapt in bij het noodlijdende team van March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 No it makes me blue Give me one kiss and I'll be happy Just, just to be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 we Robert Doornbos ook nog, hè? Ja, we hebben Christian Albers eerst maar ja. en Robert Doornbos. Ja. De laatste twee mannen die ook voor 1 hebben gereden, hebben met uh, behoorlijk wat sponsoring toch aardige dingen kunnen laten zien. Hm. Dornbos is een beetje uitgeraced nu. Ja. Christian Albers eigenlijk ook. En ja, dat heeft ook te maken met geld en de mogelijkheden die er zijn.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 op.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 Dat is wel de bedoeling. Dat is een ja. mooi, uh, mooi stukje Zandvoort. Ik weet nog goed dat vroeger als klein kind, als je op school uh, tussen de middag ergens meeging met andere Zandvoortse kinderen, want dat ja. zat op de Plasma -school, dan kwam je binnen bij die mensen die de eerste keer en uh, was het zo van, voor wie ben jij er eentje? Ja, dat kon jij nooit zeggen en, natuurlijk. Ja. Dan was ik altijd, ja, mijn vader zit bij de politie. En, uh, ja, ja uh, Maar dan was ik wel een vreemde. Op dat moment. Maar dat, dat hoorde er helemaal bij. Dat ja, is uh, ja. prima. Ook een stukje Zandvoort uh, zoals het echt was. Ja, veel plezier straks uh, met de andere programma's bij ZFM Zandvoort. Dag!